Ja, want als u meedoet met deze christelijke loterij, dan uh, maakt u kans op fantastische prijzen. En uh, fantastische prijzen, want uh, ja, deze loterij weet precies wat u nodig heeft. Dus u krijgt precies dat wat bij u past. Dus uh, als u meedoet, als u lid bent, dan krijgt u fantastische prijzen. Dat is gewoon geregeld. Daar moest ik even aan denken. Toen wij uh, uh, hoorden wat het thema was van, uh, uh, vandaag, dan gaat het over het ontvangen van de Heilige Geest. Of de gaven van de Heilige Geest. Ja, wat is dat nou? Wat, uh, ja, waar gaat het over? En als je daar een beetje in gaat verdiepen, uh, dan is dat zoiets als... Hé, hey, als jij wat meer van, ja, van, van Jezus wil weten, als jij wat dichter bij Jezus komt, dan zit daar ja, een soort consequentie aan. Een hele fijne eigenlijk. Je krijgt daar iets voor terug. En um, dat zijn niet zeg maar, de gaven van mij die je krijgt, of de gaven van Piet of van Jan, of weet wat. Nee, dat zijn de gaven van de geest die je ervoor terugkrijgt. Dus als je meer van Jezus weet, als je besluit bij Jezus te willen horen, dan krijg je, als een soort lidmaatschap, krijg je daar iets voor terug. Zeg maar. Dat zijn eigenlijk de, ja, de prijzen van de christelijke loterij. Zo, zo, zo moest ik daar even aan denken. En dat is mooi, want je hebt van jezelf heb je een aantal gaven, dingen die gewoon bij je passen. Je weet van jezelf als het goed is, hier ben ik best wel een beetje ja, knap in, een beetje aardig in. Heb ik, vind ik leuk om te doen en uh, ik weet hoe het werkt. Ik, nou, je weet als het goed is wel een beetje wat je talenten zijn. Maar dan heb je de heilige geest. En dat is zeg maar een kracht die door jou werkt, waardoor er dingen zeg maar in jou naar buiten komen, ja, die je misschien van jezelf helemaal niet kende. En dat zijn eigenlijk... Zo we zien bovennatuurlijke dingen. Dat is de heilige geest die door jou werkt. Het is misschien leuk om, uh, als je denkt van ik wil hier wat meer over weten, om nou, sowieso dan gewoon zo meteen vol aandacht te luisteren. Maar uh, misschien keer je het programma van de EO, de Verandering. Daar komen allerlei mensen aan het woord die eigenlijk een uh, periode vertellen over nou, hoe ze leefden of hoe zij waren voordat zij Jezus kenden en voordat zij uh, eigenlijk in, in aanraking kwamen met christelijk geloof en hoe die periode daarna was. En dan merk je vaak dat daar echt letterlijk een, een, een hele sterke verandering is. En dat zijn nou van die, van die momenten dat je eigenlijk kunt zien... hé, hey, zo werkt de Heilige Geest, zo werken de gaven van de Heilige Geest... door mensen en brengen eigenlijk een verandering uh, tot stand. Nou, misschien ben je getriggerd. Ik hoop het en ik hoop dat je dan uh, met veel plezier hier bent vanochtend... en dat je het ook beleeft op een manier die bij je past... Um, we gaan zo meteen uh, gaan we, uh, starten met gebed. En uh, waar ik uh, tijdens het gebed ook voor wil danken alvast... ...is uh, voor het nieuws wat ik net hoorde... Uh, ...namelijk uh, Gert-Jan Boterenbrood en Esther uh, Wilgeburg... Uh, ...die hebben een kindje gekregen, Tijmen. Uh, nou, er is heel, normaal gesproken beamen we gelijk een foto, maar die, die is er nog niet. Maar ik denk dat het wel leuk is om uh, uh, nou, te, te vertellen... Het is in, uh, uh, met een keissnede geboren, wel gezond in elk geval. Um, uh, dus nou, voor mij kunnen we ze feliciteren en in elk geval danken dat uh, Tijmen geboren is. Zullen we samen bidden? Heer God, dank u wel dat we bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we elkaar mogen zien... Um, Heer, het is fijn om, uh, uh, om elkaar te vinden en de rijen gevuld te zien. En, uh, uh, maar het is ook fijn, Heer, omdat we ja, even bij u eigenlijk aan mogen schuiven. Dat we in uw huis mogen komen. En we willen u vragen, Heer, geef dat het een, uh, een mooie ochtend mag worden. Uh, een ochtend waar we ons ook thuis voelen. Echt bij elkaar en bij u. Wilt u komen met uw Heilige Geest, als wij uh, vandaag ook spreken over uw Heilige Geest. Geef, Heer, dat we geraakt worden, dat we voelen... Wie u bent en wat u doet. En wat u ja, ook uh, de in de toekomst allemaal voor ons nog wilt wil doen. Juist door de gaaf van de Heilige Geest. Heer, we zijn daarnaast heel blij heren, dat we uh, gehoord hebben dat Tijmen is geboren. Heer, uh, dank u wel voor dat wonder. Heer, we willen u uh, vragen. Wilt u uh, met Gertjan en Esther zijn? Wilt u uh, uh, ja, en, uh, en ook zegenen in... Uh, uh, in deze eerste fase geeft dat ze mogen genieten van het, uh, van het kleine en nieuwe leven. Uh, wilt u ook zijn met, uh, met Esther als ze herstelt van de keizersnede. En hier, uh, ja, we zijn gewoon heel blij en dankbaar. En, uh, en dat willen we naar u uitspreken hierbij. Gaat u met ons mee als wij deze dienst beleven? Als we uw eer brengen door voor u te zingen en over u te spreken? Wilt u ook zijn met de, met de kinderen als ze straks naar hun eigen programma gaan? En geef dat dat ook voor hun leerzaam mag zijn en ook een fijne tijd. Dat is wat we voor vragen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen. We starten met één lied. Dat is het zo gezegd, het kinderlied. Dat zingen we met elkaar. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen programma. Maar ik wil u uitnodigen om te gaan staan voor het eerste lied. Mag u heel even gaan zitten, want dan uh, is het nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. En we hebben drie programma's vandaag. Uh, we hebben de Kruimels, dat zijn de allerkleinste, van 0 tot en met 3 jaar. Zij mogen mee met Katinka, Elise en Anne-Lotte. Zij worden opgevangen hier achter in de, in de kerk. En dan hebben we de Kids, dat is voor de kinderen in groep 1 tot en met groep 4. En ik heb hier iemand staan, die is er in elk geval niet. Dus uh, wie is de leiding van de Kids uh, van, vanochtend? Oh, Grieken. Grieken die uh, samen met Nathalie, geloof ik. Dus dat komt helemaal goed. En dan hebben we de kanjes, die worden gedaan door Marjan. En dat is uh, van groep 5 tot en met groep 8. Uh, voor de kids en voor de kanjes geldt even een jas aantrekken. Dan gaan we naar het schoolgebouw van de Fontein. En daar krijgen ze dan op hun eigen niveau een programma. En wij wachten heel even tot de rust weerkeert. En dan zingen we samen twee liederen. Zullen wij uh, uh, verder uh, uh, zingen? We gaan uh, ja, echt in aanbidding, lof aanbidding, zingen we zo meteen voor onze God. En uh, uh, daarna het lied Houd me dicht bij u. Uh, nou, het zijn volgens mij over het algemeen heel bekende liederen. Uh, ik hoop dat we met plezier kunnen zingen. Ik wil u dan ook uh, uitnodigen om uh, te gaan staan. Brief aan Efeze door Paulus geschreven. Bijzonder is dat, uh, nou ja, het begint zo meteen... Met dat Paulus zegt, ik die gevangen zit. Dus hij, hij schrijft dit vanuit een, een, een gevangenis. Maar hij, uh, hij heeft in ieder geval een boodschap voor de mensen in Efeze. En um, ja, wat, wat ik net al met een, uh, ja, met een knipoog mee begon, zeg maar. Hè? De, de, de christelijke loterij waarin je, je precies krijgt wat jij nodig hebt. Dat woord komt hier ook in naar voren. En daar zingen we eigenlijk net ook over. Hè? Dat als je dicht bij God bent, heren, dan uh, u kent mijn hart's verlangen. U weet wat ik nodig heb. Maar tegelijkertijd gaat dit wel verder. Het is niet... En dat gaan we zo meteen lezen. Het is niet alleen voor jou, maar samen vormen we dan het lichaam van Christus. En um, nou wat betekent dat dan? En wat, nou, daar gaat Gerbram straks verder op in. Hoe je dus uh, enerzijds zelf gevoed wordt, maar hoe je ook vervolgens samen gemeenschap bent en samen het lichaam van Christus vormt. Ik lees vers 1 tot en met vers 16 van hoofdstuk 4. Ik, dat is Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven alle, door alle en in alle is. Aan ieder van ons is genade geschonken. naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er. toen hij opsteeg naar omhoog. voerde hij gevangenen mee. en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelssferen. om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die de apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles, staat, tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar liefde hebben samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nou, zover het woord uit de Bijbel, Gerban. Dankjewel, uh, Ron. Ik heb een, uh, een plaatje meegenomen. Um, dit is een, uh, een plaatje van uh, de verhoudingen in het heelal. Dat grote gele ding is de zon. En daaronder zie je de planeten in verhouding tot de zon en tot elkaar. En dat hele kleine bolletje wat je misschien nauwelijks van jouw plek kunt zien, maar waar die grote pijl naartoe gaat, dat is de aarde. En daar ben jij. En behalve dat dit soort dingen altijd uh, fascinerend zijn, geven ze, als je er wat langer over nadenkt, ook altijd een wat ongemakkelijk gevoel. Weet je, als dit is waar jij bent, in de grootsheid van het heelal, wat ben jij dan eigenlijk? Wat stelt jouw leven voor midden in dit plaatje? Wat doe jij er eigenlijk toe? Weet je, dit plaatje kan je nog vergroten, zeg maar. Wat, wat stelt deze zon eigenlijk voor? In de wijsheid van het heelal. En dan verdwijnt het helemaal. En, en aan de andere kant, weet je, dat hele kleine bolletje waar die pijl naartoe wijst, op dat kleine bolletje dat een speldepuntje is in dat enorme heelal, leven zes miljard mensen. Jij bent niet meer dan één van die zes miljard. En tel daar nog eens... De tijd bij je op, de geschiedenis, het eindeloos voortgaan. Wat doe jij ertoe? Wat voor betekenis heeft jouw leven als je hier eventjes over nadenkt? En tegelijkertijd, jij bent een mens. En je barst van de mogelijkheden en van de verlangens en van de ambities. Je bruist om dingen op te bouwen en uit je handen te laten stromen. En die twee dingen botsen bij elkaar. Waarom zou jij zo bruisen en zo vol vuur en verlangen zijn en, en als dit de werkelijkheid is? En dan kan je misschien zeggen, weet je, Gerber, dat is niet zo moeilijk. Weet je, deze, laten we ons gewoon beperken tot deze wereld. De puinhoop is groot genoeg, er is voldoende te doen. Laten we daar onze energie aan geven. En ook dan loop je vroeg of laat tegen de vraag aan, wat voor zin heeft het? Wat kan jouw energie uiteindelijk toevoegen als één van de zes miljard op één klein puntje in die eindeloze wereldgeschiedenis? Wat doet het ertoe? En als je al wat opbouwt. Weet je, de chaos op deze wereld is zo groot. We weten allemaal hoe snel alles weer ondersteboven wordt geschoffeld. Kapot gemaakt, in elkaar stort. Wat doet het ertoe? En tegelijkertijd... Juist dat gevoel wat dit plaatje oproept, geeft ook weer richting aan een antwoord. Want weet je, het klopt niet met elkaar. Het gevoel wat dit plaatje oproept en dat alles wat er in jou bruist, dat klopt niet. Je gevoel vertelt jou, dit kan niet de werkelijkheid zijn. Of in elk geval niet de hele werkelijkheid. Dat past niet wat er bij ons van binnen Gebeurt. En stel je nou eens voor, stel je nou eens voor dat er iemand is die zegt, weet je, ik heb het antwoord. Ik heb het antwoord op alle puinhoop en alle chaos, ik veeg de puinhoop schoon, ik breng mensen bij elkaar en ik ga de wereld bouwen. Die wereld zoals jij diep van binnen al voelt, dat die moet zijn. En dat die man naar jou toekomt. En dat hij tegen je zegt, weet je, ik heb precies zo iemand als jij nodig. Iemand zoals jij. Doe mee. En dan zijn we precies bij ons onderwerp van vanmorgen. Dit is het verhaal van het christelijk geloof. Jezus is de man die zegt, ik ben het antwoord. Die de puinhoop aan de kant veegt. Groepen mensen bij elkaar brengt. En bouwt aan een nieuwe wereld. En hij heeft jou nodig. Hij roept jou op om mee te doen. Weet je, en die roep gehoorzamen. Vol vertrouwen. Hem volgen. Met je hele leven je aan hem toewijden. Dat is discipelschap. Het onderwerp van vanmorgen gaat over Gods werk. Jouw gaven. En wij samen. Onze gemeenschap. De christelijke gemeenschap. Um, Ron begon al, gaven van de geest, waar gaat het precies over? Gaven van de geest is in, in christelijk geloof een bekende term, maar misschien denk jij wel, eigenlijk geen idee waar het over gaat. En dat geldt eigenlijk voor het hele idee heilige geest. En dan is dit bijbelgedeelte juist mooi, want dit bijbelgedeelte, daarin laat Paulus het grotere plaatje zien. Wat ik ga doen, ik ga zeg maar, de eerste helft van de preek het grote plaatje schetsen en dan de tweede helft gaan wat concreter in op de gaven van de geest zelf. En niet als ik even de, de Bijbeltekst terug mag, bij vers 1. Paulus begint dit gedeelte van zijn brief met het zinnetje dat, wij, dat hij ons dringend oproept om de weg te gaan die past bij onze roeping. En dat is eigenlijk wat, wat ik net vertelde. Dat Jezus naar ons toekomt en zegt ik ben het antwoord. En ik heb jou nodig, volg mij. Wijd je leven toe aan mij. Die roeping, daar heeft Paulus het over. Hij vraagt ons dringend om die weg te gaan. Maar die weg hoeven we niet alleen te gaan. En we hoeven hem niet in eigen kracht te gaan. En als je dit gedeelte leest, wat Ronde heeft voorgelezen, dan, dan voel je een beweging. In dit gedeelte zie je mensen bij elkaar stromen... Zie je een gemeenschap ontstaan, zie je dat Jezus in mensen handen en voeten krijgt, dat zijn lichaam op aarde vorm krijgt, gebouwd wordt. En overal wat dat gebeurt, ontstaat iets van die nieuwe wereld, van die toekomst, van het licht, van de hoop die hij kwam verspreiden. En, de, en dat hele hoofdstuk, die beweging, daar wil Paulus jou in meenemen. En die hele beweging komt niet in eerste instantie van ons, maar die komt van Jezus. Hij is degene die aan het werk is. En dan moeten we, om dat goed te begrijpen, even naar de wat meer mysterieuze versen. Um, ze staan toevallig net niet op één blaadje, zie je, uh, één sheet zie ik nou. Vers 7 tot 9. Paulus zegt, ieder van ons is de genade gegeven... Naar de maat waar Christus geeft. En bij de genade bedoelt Paulus in dit geval de genade gaven. Dus het gaat hier over gaven. Dus Paulus is dicht bij elkaar. En dan komt er een, een citaat. Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schon gaven aan de mensen. En dan wat ingewikkelde versen over opstijgen en neerdalen. Misschien niet gevolgd. Wat hier in vers 8 staat, is een citaat uit Psalm 68. Nou... Probeer me te volgen. Psalm 68 is een psalm die de uittocht uit Egypte bezingt. En heel poëtisch wordt God daar neergezet als de grote overwinnende generaal koning die nadat hij de overwinning heeft behaald en zijn volk uit Egypte heeft geleid, in één grote triomftocht optrekt naar Jeruzalem. En daar op zijn troon gaat zitten. En zoals in die tijd gebruikelijk was, als een overwinnende generaal terugkeert, dan is het groot feest en dan krijgt iedereen cadeaus. Nou, dat beeld op Psalm 68, dat past Paulus toe op Jezus. En um, dan gaan de beelden een beetje over elkaar heen buiten. Want Paulus betrekt dit dan op de hemelvaart van Jezus. Paulus zegt eigenlijk, weet je, Jezus heeft het volk uitgeleid niet alleen uit de slavernij van Egypte, maar uit een veel grotere slavernij, namelijk die van de zonde en de dood zelf. En als overwinnaar heeft Jezus zijn volk, zijn mensen uitgeleid. Nieuwe uittocht en in triomftocht is Jezus opgetrokken, niet naar Jeruzalem, maar naar de troon van God zelf. Daar is Hij vol glorie binnengehaald, heeft Hij plaatsgenomen en is bekleed met alle macht en eer in hemel en op aarde. En vanaf die plek, als Heer van deze wereld, leidt Hij de operatie Nieuwe Aarde. Vanaf die troon, met zijn wijsheid, zijn liefde, zijn geduld en zijn kracht... ...brengt hij die operatie straks tot een goed einde. En dan moet je ook nog begrijpen dat die psalm 68 in de Joodse traditie, zeker in die eerste eeuw... ...altijd verbonden werd met het geven van de wet. Dus toen God uittrok uit Egypte was de grootste gave die God aan zijn volk gaf, de wet. De weg van de vrijheid. En Psalm 68 werd altijd op het Pinksterfeest gezongen en gelezen als dat herdacht werd. En de redenering van Paulus is als volgt. Zoals Mozes na de uittocht uit Egypte de, een berg opklom, daar veertig dagen in aanwezigheid van God was, en toen neerdaalde terug naar het volk met de wet. Zo is Jezus na zijn grote overwinning opgestegen naar de aanwezigheid van God, en daarna weer neergedaald in zijn geest. En in zijn geest die ons leidt in de weg van de vrijheid. In zijn geest daalt Jezus opnieuw neer op deze aarde in levens van mensen. Om ons en deze wereld te vullen met zijn aanwezigheid. En op die manier is het Jezus die met zijn kracht... ...op deze aarde aan het werk is. Mensen vult in beweging brengt en inschakelt. Voor het vernieuwen en herstellen van deze wereld. En die geest, de heilige geest... ...zou je kunnen zeggen, is, is de manier waarop God in ons leven dichtbij is. De geest is de manier waarop, waarop God je aanraakt... Waarop je zijn liefde voelt en ervaart. Waarop God jou naar zichzelf toetrekt, je leven op hem richt. En waar we die geest de ruimte geven. Daar gaat nieuw leven bloeien. Daar word jij en jouw leven meegenomen in die beweging van dit hoofdstuk. En wat hier in dit hoofdstuk dus gebeurt... Die beweging is dat Jezus aan het werk is. Neerdaalt. En eigenlijk is dit dus ook al het begin van het antwoord op de vraag naar de zin en de betekenis van ons en ons leven. Jezus vult ons met zijn geest en wijst ons met wat hij daarin in ons losmaakt: de gave die hij ons geeft, de weg naar onze specifieke plek. Hier op aarde. Waar jouw leven tot zijn bestemming klopt. Waar hij jou voor gemaakt heeft. En jou kan gebruiken. En tegelijkertijd is het ongelooflijk bevrijdend. Want die gaven worden je gegeven. Je haalt alle last van jouw schouders. Want het is Jezus die jou vervult en in jou en door jou aan het werk gaat. Het is zijn kracht, zijn aanwezigheid, zijn geest... Die jou gaat drijven. En, en, en die gaven die hij uitdeelt. Die hebben de naam gekregen gaven van de geest. En terecht hoor. Maar het grappige is dat in dit hoofdstuk zijn het eigenlijk de gaven van Jezus. Jezus is hier de grote gever van alle gaven. En dat is niet om die twee tegen elkaar uit te spelen. Maar om voelbaar te maken. Dat ze juist niet uitgespeeld moeten worden. He, de Heilige Geest en de gave van de Geest, dat is niet iets wat je zomaar opeens overkomt als je heel erg gelooft. Het is gewoon de manier waarop Jezus in jouw leven aan het werk wil zijn. Jou wil vervullen. Dat kan heel spectaculair zijn. En ongelooflijke kracht geven. En het kan ook op heel veel andere manieren. Maar Hij is er. Oké. Okay. Dat, dat over het grote plaatje. Dan, dan wat meer inzoomen op de gaven van de geest zelf. Een aantal dingen over de gaven van de geest. Je kan eventueel de aandachtstreepjes op je, op je flyer volgen. In de, in de eerste plaats, um, de gaven van de geest liggen in het verlengde van onze talenten. Het is niet zo dat als de geest jouw leven binnenkomt, dat je opeens een totaal ander mens wordt. Dat je hele andere dingen gaat doen dan je, ooit, uh, uh, dat je dat ooit in je gezeten hebben. Eigenlijk wat er veel meer gebeurt, hè, is dat jouw leven vernieuwd wordt. Het werk van de geest is het werk van vernieuwing en herschepping. En dat ligt altijd in het verlengde van wat er al is. Het tilt het alleen heel ver naar bovenuit. Dus wat de geest doet, is dat hij de gaven die misschien al heel lang in jou verborgen liggen, bovenhaalt. En dat kan heel goed. Weet je, als jij je hele leven lang een stemmetje in je hoofd hebt gehad, dat, dat tegen jou zegt, weet je, jij kan niks. Um, jij bent toch niet goed genoeg. Doe jij nou maar gewoon dit. Denk jij nou maar niet dat je heel wat bent. Dan heeft dat er eind tot gevolg dat er heel veel verborgen blijft en niet tot bloei komt. Maar als er een andere stem in jouw leven het overneemt, een stem die voortdurend tegen jou zegt, jij bent Gods geliefde kind. Jezus houdt van jou. Jezus wil jou gebruiken en inzetten. Jij bent een tempel van Gods geest. Dan is het niet vreemd dat dat gaat gebeuren, dat dingen die in jou verborgen liggen, opeens wel tot bloei gaan komen. Dat is het werk van de geest dat de gaven en de dingen die God in jou gelegd heeft ook bevrijd worden en de ruimte krijgen om te gaan opbloeien. En wat de geest doet, is dat hij jouw gaven vervult met Jezus. En stel je voor, jij, jij bent van nature gewoon een heel gastvrij iemand. De deur staat altijd open, iedereen kan binnenvallen, hartstikke gezellig. Wat er gebeurt als de geest die gaven overneemt, is dat jouw deur niet meer alleen maar open staat voor vrienden en gezellige mensen en leuk, maar dat jouw deur misschien wel speciaal open gaat staan voor die groep mensen waar je in eerste instantie nooit aan gedacht had om ze uit te nodigen, maar die het wel heel hard nodig hebben. Sterker nog, dat je misschien wel zo komt dat je niet alleen maar gastheer wilt zijn in je eigen huis, maar dat je in staat wordt om gast te worden bij een ander. Drempels over te gaan naar mensen toe. Wat er dan gebeurt, is dat de geest jouw gaven overneemt en vult met Jezus. Dat is wat de geest met gaven doet. Gaven, dat is het tweede, zijn er in een enorme diversiteit. Er staan in de Bijbel drie lijsten opzommingen met gaven. En geen enkele lijst in de Bijbel is uitputtend bedoeld. Er zijn... Eindeloos veel verschillende gaven. En wat heel belangrijk is. Iedereen heeft gaven. Zegt Paulus ook. Iedereen heeft de genade van Jezus gekregen. In de maat waarin Jezus geeft. Iedereen. Gaven zijn niet alleen voor bijzondere mensen. Voor heel erg gelovige mensen. Voor mensen waarbij iets spectaculairs gebeurd is. Gaven zijn er... Ook niet alleen voor mensen in een speciale rol of in een speciale functie. Iedereen wordt toegerust voor de dienst aan de Heer. Iedereen. Jij ook. Gaven hebben we allemaal. En wat de Bijbel met nog grotere nadruk onderstreept. Tegelijkertijd, niemand van ons. Niemand van ons heeft alle gaven. Iedereen heeft er een paar. Niemand kan in zijn eentje op weg gaan en denken dat er dan vervolgens van alles gebeurt. Pas als we bij elkaar komen en allemaal onze gaven inbrengen en inzetten, dan gaan we iets proeven van de volheid van de Heilige Geest. En van wat Jezus ons allemaal wil geven. En dat is alleen al een antwoord op de vraag waarom de kerk, de christelijke gemeenschap er is. Waarom we hem nodig hebben. En dat betekent tegelijkertijd ook dat de gaven van de geest vragen om een hele grote ontvankelijkheid. Voor wat die ander jou te bieden heeft, want daar kun je niet zonder. Dit vraagt om openheid. Om te luisteren, te leren, te ontvangen, je te laten leiden door het andere van Jezus ontvangen hebben. Derde aandachtstreepje. De gaven ontlenen hun kracht aan de vruchten van de geest. Twee verschillende dingen. Weet je, gaven zijn geweldig. Zitten in je. Maar gaven kan je ook heel makkelijk op de automatische piloot inzetten. Weet je, Als jij goed bent in lesgeven, als dat jouw gave is. En we zetten jou voor de kids of voor de kanjers. Dan, dan, dan gaat het vanzelf. Dan kom je prima die ochtend door. He, de, de, de situatie haalt de gaven eigenlijk al in je naar boven. Maar als die gave niet gepaard gaat. Met oprechte liefde voor de kinderen die voor je zitten. Als er niet een passie is. Om die kinderen bij Jezus te brengen. Als er geen zachtheid is en geduld. Dan zal er uiteindelijk niks bloeien. Weet je, ik kan hier staan en ik kan hier prachtig gestileerde preken houden. Iedereen zegt, oh jong." jongen. Maar als er geen oprecht geloof achter zit, geen passie voor Gods werk en voor de mensen die voor me zitten, dan zal er op termijn niets echt opbloeien. Paulus benadrukt dat keer op keer op keer als hij over de gaven van de geest spreekt. Prachtige loterij. Iedereen krijgt van alles. Fantastisch. Hartstikke mooi. Belangrijk. Maar, zegt Paulus er altijd bij, het aller, aller, allerbelangrijkste is de liefde. Zonder de vrucht van de geest. Liefde. is Het allemaal zinloos. Laatste aandachtstreepje hieronder. De gaven van de geest zijn tot eer van God. Er zijn speciale aanbiddingsgaven. Mensen die geweldig voor kunnen gaan in gebed. Mensen die kunnen spreken in tongen. Mensen die hier op het podium met muziek de aanbidding kunnen leiden. Prachtige gaven. Die de ruimte horen te krijgen. Waarmee mensen voorop mogen gaan. Gaven die een gemeente tot aanbidding kunnen brengen. En tegelijkertijd, alle gaven zijn een manier om jouw leven, en de dingen waar jij goed in bent, in aanbidding voor Jezus neer te leggen terug te geven aan hem. Om, om jouw leven, wie jij bent, toe te wijden aan zijn werk hier op aarde. En waar we dat leren, zal steeds meer het hele leven aanbidding worden. Dat is ook wat de gaven ons geven. De gaven zijn niet los te denken van de gemeenschap. Gaven komen op hun plek en tot hun recht in de gemeenschap van Jezus. Um, een paar dingen over uh, gaven en gemeenschap. In de eerste plaats, als we denken vanuit de gaven van de geest. Dan ga je opeens ontdekken hoe groot de potentie is die wij met elkaar hebben. Stel je eens voor dat alle gaven die in ons verborgen liggen, naar boven komen en tot bloei komen. Waar zouden wij met elkaar wel niet toe in staat zijn? En dat zeg ik niet om te zeggen: van jongens, allemaal schep je er bovenop. Nee, dat zeg ik omdat ik hoop dat we samen oog krijgen voor hoeveel de Geest ons wil geven. Hoeveel het is wat we met elkaar hebben. En het is zo belangrijk om als gemeenschap in de volle dynamiek van de geest te gaan staan. Als, als ik heel even vers 11 mag niet aan. Ja, dankjewel. Vers 11 is een uh, uh, opsomming van vijf gaven. Uh, apostel, uh, profeet, evangelist, herder en leraar. Deze vijf zijn in de geschiedenis van de kerk heel vaak gebruikt om allerlei functies en rollen te omschrijven. Daar kan dus niks mis mee. Maar ik denk niet dat het daartoe beperkt is. Iedereen kan een van deze vijf of meerdere van deze vijf gaven in zijn leven hebben. Um, wat mooi is bij deze vijf, is dat ze een hele mooie balans vormen tussen naar buiten. En naar binnen gerichte gaven. je de apostel, de profeet en de evangelist zijn. van nature meer naar buiten gerichte gaven. De evangelist verkondigend. de apostel leidend, uitbouwend, getuigend. de profeet ontmaskerend, aansporend. Uh, aanklagend soms. Waar de herder en de leraar, zeg maar meer de naar binnen gerichte gaven zijn. De herder zorgend. De leraar toerustend. En wat vaak gezegd wordt is, en dat is terecht over klassieke kerk, en dat neem ik de Vener kerk ook even in mee, is dat doordat de kerk heel lang in de wereld heeft geleefd, hier in Europa, waarin er eigenlijk geen buiten was, omdat iedereen wel een of andere manier christelijk was, dat eigenlijk alleen die laatste twee gaven, de herder en de leraar, echt serieus zijn uitgebouwd. In functies en rollen en ook in het verwachtingspatroon het zelfbeeld van christelijke gemeenten. Het is historisch misschien verklaarbaar... ...maar daarmee is ook heel veel van die dynamiek... ...die de geest aan de gemeente geeft... ...verloren gegaan. En juist in deze tijd, als er weer heel veel buiten komt... ...voor een kerk... ...is het goed om met elkaar ook die naar buiten gerichte gaven te herontdekken... ...en een plekje te geven. Dat in de eerste plaats. De potentie is veel groter... Als we denken vanuit de gaven van de geest. Um, dan uh, het volgende puntje. Uh, moet ik even kijken. Welke is de volgende? Sorry hoor. Ja. De gaven. De gaven de gave wijzen de gemeente ook een richting. Um, Weet je, je kan heel lang blijven hangen in hoe wij met elkaar vinden dat de gemeente zou moeten functioneren, wat er allemaal moet gebeuren. Maar als we gaan kijken naar wat de geest deze gemeente geeft, wat hier is, welke gaven er zijn, dan kan ook duidelijk worden welke weg de Heilige Geest deze gemeente wijst. Als de Heilige Geest bepaalde gaven in grote mate geeft, dan is dat blijkbaar een oproep van de geest, dat we daar met elkaar iets mee moeten. Dat we ons als gemeente die kant op moeten ontwikkelen. En als de geest bepaalde dingen helemaal niet geeft, is dat misschien ook een signaal. Je kunt blijven hangen in hoe het moet. We kunnen ook proberen om de weg te gaan, die de geest ons wijst. En te ontdekken wat voor moois er dan kan opbloeien. En het volgende punt zit daar dicht tegenaan. Dat is namelijk dat de gaven, hoe mooi ze ook zijn, ons heel afhankelijk maken. Dat is heel gaaf hoor. Dat we ons heel afhankelijk worden. Je kunt heel lang zoeken, maar je kunt nooit meer zijn dan de geest die wil geven. En dat hoeft ook helemaal niet. De geest is wijs en goed. En weet wat wij nodig hebben voor onze roeping en ons werk in deze plek. En ik geloof dat onze potentie veel groter is dan we denken. Maar we mogen er ook rust in vinden. We moeten zoeken naar wat de geest ons geeft. Maar niet naar meer dan de geest ons geeft. En het laatste punt, en dat is eigenlijk al de eerste toepassing. De gaven van de geest vragen om gebed. Jezus, vanuit zijn troon, wil ons heel veel geven. Hij daalt met zichzelf en met zijn geest in ons leven neer. Maar de manier waarop Jezus ons geeft, is via gebed. En daarom vragen de gaven van de geest om een aanhoudend, vurig en gemeentebreed gebed. Dat de geest zijn gaven neer laat dalen en laat opbloeien in deze gemeente. En dat die gaven gezegend worden en vrucht mogen dragen. Dat is de eerste toepassing. Voordat we naar de andere toepassingen gaan, even het plaatje weer terug, niet aan het begin. Dankjewel. Dit, dit was het plaatje waar we begonnen. En het gevoel dat het plaatje oproept. En um, Kijk, als eerste... Waar dit plaatje ons mee confronteert, is met de onmacht van mensen. Ik bedoel, wij verdwijnen in een eindeloos heelal, En op dat kleine bolletje zijn we niet in staat om de chaos en de puinhoop echt goed op te ruimen. En het goede nieuws van Jezus, zijn evangelie, is dat Hij naar deze wereld is gekomen. Dat Hij de puinhoop heeft opgeruimd. En dat Hij een toekomst heeft gebouwd. Voor die aarde en voor die mensen. Dat hoeven wij niet te doen. Dat heeft Hij gedaan. En daarmee is er hoop en betekenis en zin. En waar die nieuwe wereld begint te ontstaan, midden in die beweging, daar ga je voelen wat de zin en de betekenis van dit geheel is. En die zin en betekenis, die zit, die zit in relatie. De kern van de redding die Jezus brengt, is het herstel van relaties. Relatie met God. Relatie met jezelf. Relatie met de mensen om je heen. Relatie met de schepping. En overal waar het nieuwe leven gaat bloeien. Raakt dat je en voel je dat. Omdat het een herstel is van relaties. Er begint liefde te bloeien. Heen en weer. Als eerste tussen Jezus en jou. En dan steeds breder. Weet je wat het grote probleem is van dit plaatje? Dat het alles onpersoonlijk maakt. Jij verdwijnt in een groot zwart gat. Maar waar Jezus verschijnt, daar word je gezien en geliefd en gekend. En daar ga je zien en lief hebben en kennen. En dat is waar zin en betekenis ontstaat. Want daar zijn we voor gemaakt. En de boodschap van vanochtend die Paulus hier neerlegt... is ongelooflijk bevrijdend voor ons jaarthema. Weet je, dat hele verhaal van discipelschap en, en de weg die we moeten gaan, die, die prachtig met die voetstappen daarop staat. Die hoeven we niet te gaan. En we hoeven onze gaven niet in te zetten om onszelf te bewijzen... om te laten zien hoe groot gelovigen we zijn... niet om iets te bereiken bij God... En het is ook niet zo dat we zeggen, joh, weet je, we gebruiken de dingen die we hebben gekregen gewoon lekker voor waar we zelf goed in zijn. Nee. Wij mogen ons laten vullen met de geest. En alles wat er dan opbloeit, gebruiken en inzetten. Uit liefde en aanbidding alleen. En hoe kom je tot aanbidding? Door te kijken naar Jezus. Waar Hij aan het kruis hangt. Daar draagt hij de chaos en de puinhoop en de zinloosheid van onze wereld. Daar verdwijnt Jezus naamloos in een zwart gat. Zodat het jou nooit meer zal overkomen. Zodat jij altijd zeker mag zijn. Dat je geliefd bent en gekend. En dat er voor jou een toekomst is. Een doel om voor te leven. Een bestemming waar je ooit zult aankomen. Kijk naar die Jezus. Kijk naar wat Hij geeft. En laat dat jou tot aanbieding brengen. De rest van de toepassingen. Als je wil ontdekken. Wat zijn nou de gaven. Die Jezus jou geeft. Wat haalt de geest in jou boven? Praat er dan over met anderen. Weet je, je kan zelf heel veel ontdekken. Je kan zelf heel veel vinden. Maar het helpt heel erg als gaven gezien en bevestigd worden. Door de mensen om je heen. Je kan natuurlijk denken dat je ergens goed in bent. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus als je gaven wil gaan ontdekken. Praat erover met anderen. En als je je gaven helder hebt, stel jezelf dan de vraag, wat is de weg die mijn gaven bewijzen? Waar schakelt Jezus mij in? Waar kan ik een plekje vinden? En als je je gaven hebt, waar passen die bij de noden, bij de verlangens, bij de mooie dingen om je heen? Laat de gaven jou de weg wijzen. En als laatste, de gaven... Vragen er ook voor dat je je openzet voor de geest. Het is natuurlijk prachtig, loterij, gaven, mooi, is ook zo. Maar het is geen tovertruc. Gaven vragen om de bereidheid, de wil, om jezelf ook daadwerkelijk te geven aan Jezus en aan zijn werk. Um, en dat vraagt bijvoorbeeld ook dat je uh, je gaven actief oppakt en probeert te ontwikkelen. Gaven zijn geen tovertruc, die vragen om onderhoud en, en, en toewijding en oefening. Uh, een heel simpel voorbeeld, als, als jij de gave hebt om een groot voetballer te zijn, hoe groot je ook bent, je zult toch moeten trainen, al ben je Messi zelf. En dat geldt voor alle gaven die je in het leven hebt. Dus als je de gaven van de geest gaat ontdekken, vraag dat ook altijd een stap in geloof, en in vertrouwen en in toewijding. Geef jezelf aan Jezus. Na die stap zal je versteld staan wat Hij in jou kan laten opbloeien. Zullen we samen bidden? Goede, goede en grote God, Heer, die troont hoog boven ons en in ons hart tegelijkertijd. We willen u aanbidden. Aanbidden om de grootheid en de macht en de eer en de liefde en de goedheid die u heeft laten zien. Om uw kracht, om uw geduld en om uw wijsheid. Om de hoop die u geeft. Om de liefde die u laat zien. Om alles wat u bent en voor ons betekent. U bent groot. Ons leven, ons hart, onze liefde. Komt u toe. Heer, en we bidden. Laat uw werk op aarde zo doorgaan. Dat steeds meer, steeds groter, steeds totaler, deze hele wereld en alles wat er gebeurt. één grote lofzang is. Op uw liefde en op uw schoonheid. Dat is wat we willen bidden. In Jezus naam. Amen. Het is tijd voor het luisterlied. Thank you. Zullen we samen bidden? Goede God, Vader, Heer, we aanbidden u. Heer, en we, we brengen u dank voor de grote diversiteit van gaven die u geeft. Voor alles wat er in mensen zit en tot bloei komt voor al de verschillende gaven waarmee ons en de mensen om ons heen gezegend heeft. En dat er zoveel verschil en onderscheid is. hier en daarmee zoveel kleuren, rijkdom en schoonheid. Heer, dat is uw grond. Geef ons ogen voor de gave en talenten van de mensen om ons heen. Laat ons hun schoonheid dat u in de gaten zien. Laat ons naar elkaar kijken. Door uw ogen. Vader, we bidden dat u ons leven leidt. We zijn allemaal mensen onderweg in ons leven. Zoekend, Vader. Aan ons leven in ons. Aan u toekom. En we willen vragen in ons bij de hand. Wijst je ons weg. Laat ons zien wat de juiste keuzes zijn. Welke richting ons leven zich moet ontwikkelen. En breng ons op die plek waar we dicht bij u kunnen zijn. En waar we tot zegen kunnen zijn. Tot ja, dat is ons verlangen. Bidden voor ons samen, voor deze gemeenschappen en voor al die andere gemeenschappen in de Rondeveen, wereldwijd. Geef dat het even zoveel plekken zijn waar uw geest woont, vult, kracht geeft en weer uit naar buiten stroomt. Heer, geef dat, uh, dat iets van wat in uw feesten hier staat, van het lichaam van Christus, van de kracht die er is. Die Gods woorden overdeden. Dat is ons verlang. Overdam. Uh, misschien ken je dat wel. Ik, ho ik hoop, uh, tenminste dat ik niet de enige ben die dat kent, maar misschien ben je vandaag wel geprikkeld en heel enthousiast gemaakt en uh, wil je graag gaan ontdekken van, hé, hey, wat zijn dan de gaven die in mij zitten die misschien nog een beetje onder het stof liggen en die door de geesten aangevuurd kunnen worden en uh, ben je daar ook uh, nou, voor in gebed, maar ja, misschien ken je dat wel, dan, dan is het morgen. En We zijn eigenlijk mijn goede voornemens gebleven. Of uh, misschien is je inspiratie even weg. En, en misschien, misschien herken je het dus wel dat je een beetje van die pieken beleeft. Dat op zondag zit het er even helemaal lekker in. En maandag is het al iets minder. Dinsdag nee, en woensdag ben je eigenlijk al een beetje kwijt. En misschien heb je nog uh, wat mensen om je heen met wie je erover kunt praten. Bijvoorbeeld een kring. Uh, maar, maar ja, je, je vindt het misschien moeilijk om vast te houden. En um, ik heb een stapeltje... Um, uh, ...in mijn hand, wat ik zo meteen tijdens de collecte ook rond wil laten gaan... ...dat staat op de wapenuitrusting van het geloof. Uh, we hebben vandaag Ephese 4 gelezen, maar als je in Ephese 6, twee hoofdstukken verder... ...als je, als je daar leest, dan uh, geeft Paulus aan, die zegt van... ...het is goed om constant te vragen om gebed, om, uh, om, om de Heilige Geest... ...en eigenlijk de wapenrusting aan te doen van het geloof... ...zodat je, ja, je eigenlijk constant omsloten bent uh, door, door God... De, we hebben een gebedsgroep hier in, in, in de Veenatkerk. die is hier heel erg mee bezig en die heeft dit ook uh, ja, georganiseerd, die hebben dit gewoon visueel gemaakt. Het staat in de Bijbel, is heel nuttig om, om te lezen, maar dit is nou echt zo'n kaartje, ja, als je bijvoorbeeld dit in je Bijbeltje doet, of je plakt het van mij apart op je dashboard, of uh, hè, een plek waarvan je denkt van nou, ik zie dat elke dag, dan helpt het jou misschien nou ja, om je even bewust te zijn van ik moet... Of ik wil eigenlijk dicht bij Jezus zijn, laat ik daarvoor bidden en laat ik gewoon die wapenrusting aandoen. Zodat ik gewoon niet alleen vandaag geïnspireerd ben om uh, mijn talent te gebruiken en te ontdekken, maar ook ja, gewoon de rest van de week. Gaan we zo uitdelen. Uh, er zijn er in de hal trouwens nog meer, maar uh, dan uh, pak er gewoon zo meteen eentje af of geef anders het stapeltje door. Goed, uh, overigens hierbij ook gelijk. Mocht je meer willen weten over de gebedsgroep, kom dan straks even naar me toe. Dan kan ik je in contact brengen met de groep. Um, en nou, vind je bidden zelf ingewikkeld, dan kun je natuurlijk ook vragen nou, of die groep voor jou wil bidden. Nou ja, kom even naar me toe en dan uh, hebben we het erover. Um, bloemen. Wij geven, elke week geven we bloemen weg. En dat doen we deze week uh, aan de heer Treffers uit Meidrecht. Uh, meneer Treffers is een persoon die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei uh, doelen en mensen die op zijn pad komen. Maar op dit moment is hij zelf uh, uh, ja, door gezondheidsproblemen aan huis gebonden. En uh, we willen hem graag ja, de bloemen geven om nou even naar hem om te zien. En dan uh, bent u zo meteen ook allemaal uitgenodigd om uh, bij ons nog na te praten... Uh, koffie te drinken. En uh, dat zijn we hier gewend. Dus dat is een goede gewoonte. Dat willen we ook graag zo houden. Uh, maar het is wel goed om te weten dat het uh, uh, tot aan de zomer. Uh, uh, nog wat gaten zitten in het, uh, in het kostenschema. Dus uh, mocht je je geroepen voelen. mocht je denken: van hé, hey, dat lijkt me wat. Uh, ik ben misschien wel een gastheer. en ik kan dat talent gebruiken. Ja. Spreek me dan ook even aan of spreek zo meteen de kosten even aan. Vandaag zijn Kees en in het gat gesprongen wat was ontstaan. Heel fijn. Geniet ervan, van de koffie. Maar denk ook even na, wat zou mijn bijdrage daarin kunnen zijn? En tot slot dan de collecten. Wij collecteren deze hele maand voor de stichting BACA. Tenminste, ik denk dat ik het goed uitspreek. BACA. Dat staat voor Bikers Against Child Abuse. Uh, een internationale uh, organisatie met uh, ja, laat ik het zo maar zeggen, stoere mannen en vrouwen die uh, motorrijden, leren en weet ik wat. Maar die zetten zich in voor een heel kwetsbare groep. Kinderen die misbruikt zijn. En uh, wat zij willen is uh, juist die kinderen die zo kwetsbaar zijn en ook misbruikt zijn, om die weer weerbaar te maken en te herstellen. Uh, hartstikke mooi doel. En uh, nou, wij willen voor de Nederlandse afdeling willen wij, uh, ja, deze maand geld inzamelen. Dus daarvoor u bijdragen. Dus dan gaat de collectezak zo voor rond. En dan gaat de geestelijke wapenrusting daar achteraan. Daarna zingen we uh, nog een laatste lied en dan ronden we af. Leave it all behind.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 Come to the will And all who thirst Will thirst no more And all who search Will fight What their souls long for The world will try Broken. Just rest in my arms a while. You'll feel the change, my child, when you come to the will. And all who thirst the will, there's no more. And all who said, Ik had nog één extra mededeling. Afgelopen week was het voorjaarsvakantie en is er een kinderfilm geweest. Volgens mij was het een goed bekeken film, Plains 2. Dat is de ene kant van de flyer, daar kunt u niet meer heen. Maar aan de andere kant van de flyer staan nog vier films en die zijn voor de grote mensen... De komende maand, van 6 tot en met 27 maart, zal elke vrijdag, zal er hier een, een film vertoond worden in de Veenartkerk met het uh, thema Over de Grens. Ik moet zeggen dat ik een beetje onvoorbereid ben, dus ik weet eerlijk gezegd niet precies waar deze film over gaat... Uh, maar het is wel interessant om even de flyer mee te gaan. Ben je een filmliefhebber, uh, weet dan even dat dus je de komende vrijdagen hier een film kunt zien. Die wordt even ingeleid met uh, het verhaal van waar gaat deze film over. Er is ook na afloop uh, gelegenheid om nog even na te, te borrelen en even na te praten. Um, hartstikke leuke uh, uh, activiteit om even zelf naartoe te gaan of ook eventueel mensen in je omgeving daarvoor uit te nodigen. Neem de flyer mee, zet het in je agenda. Um, dan wil ik u nu weer uitnodigen om te gaan staan. En dan zingen we samen het laatste lied. Die Heer heeft voor ons zijn zegen. De goedheid van onze Heer Jezus Christus.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 all who search will fight what their souls long for the world will try